Zes uur. Goedemorgen. Freddy van met het NOS-journaal. Op de A58 in Zeeland is een achtervolging geëindigd... met een schietpartij tussen de politie en mannen in een auto. Twee van de drie inzittenden van de auto zijn gewond geraakt. De politie achtervolgde de auto tussen Ierseke en Tolen. De A58 is daar in beide richtingen afgesloten... en dat zal zeker tot twaalf uur duren. President Obama heeft vannacht in zijn State of the Union... vooral gesproken over de economie. In de jaarlijkse troonrede van de Amerikaanse president in het congres zei hij dat het Amerikaanse belastingstelsel moet worden hervormd, zodat de allerrijkste niet langer minder hoeven te betalen dan de hardwerkende middenklasse. Inkomenspolitiek is een belangrijk thema bij de komende presidentsverkiezingen, die zijn in november. Rusland dreigt de grenzen te sluiten voor Nederlandse runderen, rundvlees en rundersperma vanwege het Schmallenbergvirus. Dat is hier nu ook bij Runderen geconstateerd. Rusland sloot eerder al de grenzen voor schapen en geiten. Als veterinaire experts uit Rusland en Nederland het niet eens worden... gaat staatssecretaris Bleker met de Russische regering praten... om een importstop te voorkomen. Syrië stemt ermee in dat de waarnemers van de Arabische Liga tot 24 februari blijven. Wel hebben verschillende Arabische landen hun waarnemers teruggetrokken. Onder meer Saoedi-Arabië, Bahrein en Kuwait vinden de missie zinloos... omdat het geweld in Syrië doorgaat. De burgemeester van Leeuwarden waarschuwt voor vechtsportgala's van lusje organisaties. Hij zegt dat omdat hij niet heeft kunnen voorkomen dat er zaterdag in Leeuwarden een kickboxgala is dat eerder is geweerd in Amsterdam. Er zouden criminelen bij betrokken zijn. Leeuwarden heeft nu de gemeenteverordeningen aangepast om eerder te kunnen ingrijpen. Het weer. In het westen wat lichte regen, mogelijk voorafgegaan door natte sneeuw. In het oosten blijft het nog droog. Vanmiddag kan overal wat lichte regen vallen. De maxima zijn vandaag een graad of zes. Tot zover het NOS-journaal. ANWB verkeersinformatie. Het is plaatselijk glad in het midden, oosten en noordoosten van het land. En nu wordt het zojuist al uitgebreid in het nieuws. De A58 is in beide richtingen dicht in Zeeland. tussen Rilland en Ierseke door een schietpartij afgelopen nacht. Richting Vlissingen volg je de omleiding U12. En richting Bergen op zoom volg je de borden U-13. Het NOS Radio in, in Journaal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is woensdag 25 januari. Goedemorgen. U hoorde net al over het incident op de A58. Zodra er meer nieuws is, hoort u dat onmiddellijk? De redactie is druk aan het bellen. De inspectie voor de gezondheidszorg komt vanochtend... met het eindrapport over de bestrijding van de Klebsiella bacterie in het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. Wij hebben zo al de conclusies. En daar praten we dan over door... met de inspecteur-generaal van de inspectie, Gerrit van der Wal. Het CDA heeft dé oplossing voor het fileprobleem. Wat dat is, hoort u van Raymond Grades... van het wetenschappelijk bureau van het CDA. En Wessel de Jong, onze correspondent... luisterde mee met de Amerikaanse president Obama... die zijn State of the Union uitspraak. Burgemeester Van Leeuwarden, u hoorde dat al, zit een beetje in zijn maag... met een vechtsportgala in zijn gemeente. We spreken straks met burgemeester Verth Kronen. En de sportkoepel, NOC-NSF, gaat inzetten op successporten. Hoe al die andere sporten, waar, het, waar ze niet zo goed in zijn... dan verder moeten, vragen we aan de baas van NOC-NSF, Gerard Van de SP en PVV vrezen dat steeds meer vast personeel... wordt vervangen door goedkope flexwerkers. Hoort u minister Kamp van Sociale Zaken over. Maar Robin Visser zoekt vanochtend uit of er nog discriminatie... Gebineerd wordt bij uitzendbureaus. Eén jaar geleden begon de opstand in Egypte. Sander van Hoorn, onze correspondent, is in Cairo. En webwinkels balen van de aanhoudende internetstoringen bij ING. Daar over en over veel meer hoort u dit Radio 1-journaal tot half tien. Kunt ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter... ...voor uw vragen en opmerkingen. NOS Radio 1. Iedereen moet bijdragen aan de Amerikaanse economie om die in de toekomst houdbaar te maken. Die boodschap had president Obama voor het Amerikaanse volk tijdens de jaarlijkse State of the Union. Tijdens de toespraak die vergelijkbaar is met de troonrede, stond Obama uitgebreid stil bij de economische crisis. Hij vindt dat het afgelopen moet zijn met de grote inkomensverschillen in Amerika. We settle for a country where a shrinking number of people do really well while a growing number of Americans barely get by. Where we can restore an economy where everyone gets a fair shot en everyone does their fair share en everyone plays by the same set of rules. Obama pleitte voor strengere regels voor fraudeurs. En ook sprak hij uitgebreid over het veranderen van het belastingstelsel. Hij wil de Amerikaanse economie sterker maken door een deel van de outsourcing weer naar de Verenigde Staten te verplaatsen. My message is simpel. It is time to stop rewarding businesses that ship jobs overseas and start rewarding companies that create jobs right here in America. Send me these tax reforms and I will sign them right away. Obama wil daarnaast ook dat miljonairs voortaan minstens 30% belasting betalen over hun gehele inkomen. Tax reforms should follow the Buffett rule. If you make more than a million dollars a year, you should not pay less than 30% in taxes. Er stond ook uitgebreid stil bij plannen voor innovatie in de energiesector en schonere energievormen. Obama maakte bekend flink te willen investeren. I'm directing my administration to allow the development of clean energy on enough public land to power miljoen million homes. The world's largest consumer of energy will make one of the largest commitments to clean energy in history. State of the Union duurde, inclusief gelachen en heel veel applaus. Ruim een uur, dat was een lange toespraak. Dus zo dadelijk daar meer over van onze correspondent. Rusland dreigt Nederlandse runderproducten te boycotten vanwege het Smallenberg-virus. Nederland heeft nog één week om Rusland te overtuigen dat de situatie in ons land onder controle is. De onrust is toegenomen na de ontdekking van twee besmette kalveren. Staatssecretaris Bleker maakt zich zorgen, maar verwacht niet dat de Russen over zullen gaan tot sancties, vertelde hij gisteren in Nieuwsuur. Ja, dat is ook zorgelijk, want we exporteren ongeveer 30 miljoen uh, aan rundvlees, aan runderen, aan sperma naar... Uh, Rusland. Ik heb aan de andere kant wel afgelopen vrijdag gesproken met mijn collega-minister van landbouw. Daar is afgesproken dat ze deze week informatie krijgen. Nederland heeft dus nog een week de tijd om te zorgen dat de Russen uh, zich niet meer zoveel zorgen maken. En de tijd dringt. Zegt de Russische voedsel- en waren warenautoriteit. In this instance, time is critical. If we will get information, we need to make our decision this week. Maybe we would avoid. Uh, ...in poison you ban. Otherwise you will ban the Dutch meat? Yes. Ja, dus hoewel de veehouderijsector ongerust is... ...lijkt het aantal nieuwe besmettingen vooralsnog mee te vallen... ...zegt het informatiecentrum VeePro Nederland. Er zijn volgens het centrum al lange tijd geen besmette muggen... ...de zogeheten knutten, maar gevonden, meer gevonden die de ziekte overdragen op het vee. Het is zo dat het virus zich waarschijnlijk verspreid heeft... ...in de maanden augustus en september... En op dit moment hebben we geen knutten die de, het virus verspreiden vanwege de kou. Dus dat is eigenlijk vanaf half november worden er al geen knutten meer gevangen. He, en dat betekent dat je op dit moment ook niet overhaast stappen hoeft te zetten. Rusland sloot trouwens eerder al de grenzen voor Nederlandse schapen en geiten. Syrië stemt in met een verlenging van de missie van de waarnemers van de Arabische Liga in het land. Op verzoek van de Liga wordt de missie in Syrië verlengd tot 24 februari. Syrische minister van Buitenlandse Zaken uit de gisteren wel forse kritiek op het buitenland. Ik geloof dat this point en deze nieuwe fase van hun conspiratie en plot tegen Syrië is... Een provocatie om de matter into the international circles. minister vindt dat er onnodig geprovoceerd wordt. en dat de rest van de wereld zich niet moet bemoeien met de interne Arabische kwestie. Verscheidene Arabische landen hebben inmiddels hun waarnemers teruggetrokken. Saudi-Arabië, Bahrein en Kuwait vinden de missie zinloos. omdat het geweld in Syrië doorgaat. Terug naar eigen land, waar de gemeente Leeuwarden in zijn maag zit... met een groot vechtsportgala dat daar zaterdag wordt gehouden. Het evenement werd eerder uit Amsterdam geweerd omdat er veel criminelen bij betrokken zouden zijn. Het gaat om het European Fighting Network... dat ook in andere landen wedstrijden organiseert. European Fighting Network is the biggest kickboxing organization in Europe. Hosting events in such countries as Italy, Portugal, Belgium, Spain and the Netherlands. Burgemeester Vert Kronen van Leeuwarden zag het evenement liever niet in zijn stad. Maar hij kan het voorlopig niet verbieden. Waarschijnlijk uh, hebben ze gedacht in Amsterdam proberen we het niet meer. Uh, bij ons hebben ze het wel gedaan. En uh, ik weet nu ook dat uh, uit alle informatie, ook uit Amsterdam, heb ik nu geen juridische grondslag om het te verbieden. De gemeente had niet de juiste verordening om op tijd te onderzoeken om wat voor organisator het gaat. Nou, inmiddels heeft de burgemeester die verordening zo aangepast dat hij dit soort organisaties snel kan onderzoeken. Ik roep dus burgemeesters op, leg ook in je eigen politieverordening een grondslag voor criminaliteitsonderzoek. Voor alle evenementen, niet alleen deze. Want dan kun je altijd in het vervolg makkelijker zeggen, hier heb ik onderzoek gedaan, het deugt niet, ik verbied het. Maar je hebt ook soms de zekerheid, er is geen criminaliteit. Dan mag het ook doorgaan. Ja, dat kwam dus voor dit evenement te laat. Het kickboksevenement kan gewoon doorgaan. In Almere is vannacht een hotel ontruimd naar een flinke brand. Het vuur ontstond in de keuken en verspreidde zich snel. En de gasten lagen natuurlijk te slapen toen de brand uitbrak. De brand was ontstaan in het restaurant. En de gasten in 22 kamers, die, alle kamers zijn leeg... Eén uh, gast uh, is uh, met wat rookproblemen uh, behandeld in de ambulance en uh, loopt weer uh, vrij rond. Hij kwam er dus goed vanaf en er waren ook verder geen gewonden. Gasten zijn inmiddels ergens anders ondergebracht. Een Vlaming heeft de Nederlandse Nationale Gedichtenwedstrijd gewonnen. Met het gedicht Wij waren geen jongens van David Troch Hij werd door de jury als beste verkozen. De jury had zelf niet verwacht trouwens dat een Belg de Nederlandse prijs zou winnen. Vrolijk verrast, kijkt de jury op. Nu blijkt dat met gedicht nummer 6446... geen Nederlander, maar een Vlaming wordt bekroond. Wij waren geen jongens van David Troch. En op geheel eigen wijze bedankt het Troch vervolgens de jury. Het lijkt mij op dit moment eigenlijk een ideaal moment... om iemand een huwelijk te vragen. Maar ik ben al getrouwd. Dus ik zou eigenlijk nu graag willen stage-diven. Maar dat kan niet gaan met mijn hand. Dus ik zou gewoon heel hard de jury willen bedanken. Het gedicht van Troch ging uh, over de jeugd. Een nogal zwarte jeugd. radiopresentator Jon Janse van Galen droeg het gedicht voor. Wij zweten als wijnen. Groeven bloederige kloven in onze handen. Vroeten in het stof waarin onze voorvaderen al jaren liggen te liggen en kregen het vuil amper onder onze vingernagels vandaan. Het was de derde keer dat de gedichtenwedstrijd werd gehouden. De hoofdprijs bedraagt 10.000 euro. De Verenigde Naties hebben een kantoor geopend in de hoofdstad van Somalië, Mogadishu. Het politieke bureau van de VN was in 1995 verplaatst... naar het buurland Kenia, omdat het in Somalië te gevaarlijk was geworden. Volgens de VN is de situatie in Mogadishu nu aanzienlijk verbeterd. De speciale ambassadeur van de VN hoopt dat de internationale gemeenschap... zich opnieuw gaat vestigen in de hoofdstad. We willen een boodschap van aanmoediging aan de hele UN-familie... en naar andere leden van de internationale gemeenschap... om te komen en te plaatsen... In Mogadishu. Vorig jaar werden de strijders van de extremistische Al-Shabaab-beweging uit de hoofdstad verjaagd. En sindsdien is er een stuk rustiger. Hoewel Mogadishu nog altijd een van de gevaarlijkste steden ter wereld is. Frankrijk blijft voorlopig gewoon in Afghanistan. Dat zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé. Hij wil waken voor paniek. en wil de terugtrekking geordend laten verlopen. Terugtrekking van de Franse troepen kwam ter sprake... omdat vorige week vier Franse militairen om het leven kwamen bij een aanslag. Juppé zegt dat Frankrijk zijn afspraken nakomt... en zich niet zal laten leiden door angst. Hij vindt dat Frankrijk zijn verantwoordelijkheid moet blijven nemen. Er zijn eerst de à respecter voor de veiligheid van de soldaten. Het is de lijn die de France heeft fixée. Het is onze et en onze responsabiliteit. 4000 Fransen in Afghanistan maken deel uit van de NAVO-troepenmacht... van 130.000 manschappen. In 2014 zullen ook de laatste Franse troepen het land verlaten. Vanwege de bewolking was er vannacht weinig van te zien. Maar in theorie was in ons land het poollicht zichtbaar. En dat komt door een zogenoemde zonnestorm... die onderweg is naar de aarde, vertelt wetenschapsjournalist Govert Schilling. En dat betekent dat er af en toe op de zon geweldige explosies voorkomen... waarbij heel veel materiaal, en dat zijn... Hele eilig gasdeeltjes die worden daardoor de ruimte in geblazen. Scandinavië is natuurverschijnsel natuurlijk wel te zien. Foto's daarvan vindt u op het internet. Moet u even zoeken. Uh, je kon ook wel live meekijken trouwens. Dit is een webcam. Uh, die staat ook in Scandinavië. En uh, die kun je gewoon op internet vinden. Dan kun je elke vijf minuten zien hoe het poollicht eruit ziet. En ik hoop alleen maar dat er een keer een zonsuitbarsting komt... waar wij geen last van hebben op aarde... maar waar we wel in Nederland dat prachtige natuurverschijnsel ja. kunnen zien. Wetenschappers over de hele wereld vinden de zonnestorm een interessant verschijnsel. Het heeft invloed op de magnetische velden van de aarde, vertelt een wetenschapper van het Dunlop Instituut voor Astronomie. It gives us an opportunity to study that, to hone our physical theories or our calculational tools. And so by looking, for example, at the effects that we see on the Earth, we start to understand if we really know what's going on in a deep way. Naast het mooie licht en het interessante onderzoek heeft de zonnestorm ook nadelen. Zo kunnen navigatiesystemen ernstig ontregeld raken. Vliegtuigen passen daarom hun koers aan zodat ze daar geen last van hebben. De aandelenbeurs op Wall Street zijn gisteren overwegend lager geëindigd. Grote bedrijven als McDonald's, Texas Instruments en Verizon... wisten de beleggers niet te overtuigen met hun kwartaalcijfers. Daarnaast was de stemming terughoudend door de onzekerheid... over de afschrijving van de Griekse schulden. De Dow Jones-index eindigde drie tiende lager. technologie de Nasdaq steeg juist een klein beetje. één tiende in de plus. De Nederlandse AEX deed het weer minder goed, sloot zestiende in de min. De Japanse Nikkei-index, want daar wordt al gehandeld, staat op dit moment op... Uh, ja, dat heet we te goed. We gaan, even, <laughs> gaan zoeken. We even snel opzoeken. Tot zover het nieuwsoverzicht. Je kunt u het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website, nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Razendsnel snel gezocht. De Nikkei-index uh, doet het goed op het ogenblik. Staat 1% in de plus. Kijk eens aan. Kort over zes is het. Aanstaande zondag vindt in Londen de jaarlijkse uitreiking plaats... van de muziekprijzen van het popblad New Musical Express. Wie de Europrijs krijgt, dat is al bekend. Noel Gallagher mag de Godlike Genius Award in ontvangst nemen. Het goddelijke genie krijgt de onderscheiding... voor al die jaren dat hij in de popmuziek zit. Dus ook voor zijn bijdrage aan Oasis. De band waar hij ooit met zijn broer Liam deel van uitmaakt. De nu 44-jarige Noel Gallagher zei in een reactie dat hij hiervan al droomde... Sinds zijn 43ste levensjaar today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out I'm sure you've heard it all before but you never really had it doubt. horen Oasis met Wonderwall. Gaan nou, we tien voor half zeven voor het eerst naar Mark-Robin Visser vanochtend. Mark-Robin, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, wat moeten we nou met jou aan? Je bent ergens in de Randstad ja. en gaat spreken met anonieme bronnen. Ja, gut, Marcel, ik kan er ook niks aan doen. Nee. Maar uh, we, we, moeten, <laughs> we moeten het een beetje in het midden laten vanochtend. Ja, ik hou ook altijd van openheid en zoveel mogelijk details enzovoort. Maar ik voorspel je dat ik er vandaag niet helemaal aan toe kom... En dat heeft allemaal te maken, en dat klinkt heel tegenstrijdig... met een openbare hoorzitting die vandaag eh, in Den Haag... in de Tweede Kamer gaat plaatsvinden vanmiddag om, uh, om twee uur. Denk je openbare hoorzitting, democratisch. Iedereen mag zeggen wat hij wil. En dan toch kom ik vanochtend bij mensen terecht... die wel hun verhaal willen doen, maar dan liefst anoniem. Zoveel mogelijk geanonimiseerd, omdat ze niet uh, uh, willen... dat het verhaal op hun uh, herleid wordt. Dat betekent dus, Marcel dat er iets aan de hand is. Ja. Het, dat wordt wel we, dat... ja, het wordt wel duidelijk voor <laughs> half tien. We gaan dit helemaal. Ja, nee, dat, dat, dat, dat, dat beloof ik je. Luister, er is straks, uh, vanmiddag om twee uur, is er een hoorzitting in, uh, in Den Haag uh, over vermeende discriminatie door uitzendbureaus. Nou, hebben we daar in het verleden in het nieuws al het een en ander over uh, gehoord. Misschien herinner je je nog die uh, AH2Go-winkels bij uh, de ja. NS-stations, die uh, geen Marokkanen meer uh, achter de kassa wilden hebben. En uh, er is vorig jaar ook een onderzoek verschenen van twee onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. ...waaruit gebleken is dat er stelselmatig sprake is van discriminatie bij uitzendbureaus. Het waren twee dames uh, van de universiteit die deden zich voor als uh, eigenaren van een callcenterbedrijf... ...en kwamen er zo achter dat er allerlei geheime afspraakjes werden gemaakt. Ik heb een kort geluidsfragmentje van uh, over dat onderzoek. Laten we daar even naar luisteren. En dan zeiden we, we willen alleen liever geen uh, Marokkanen of Turken of Surinamers. De meest schokkende reacties waren toch wel de reacties waarin gelachen werd. En waarin ook heel begripvol werd gedaan. Van, dat is helemaal geen vervelende vraag, dat horen we zo vaak. Het is denk ik vooral nu aan de brancheorganisaties die misschien... wat ze ook al hebben aangegeven door middel van cursussen en voorlichtingen... de incidenten wat beter kunnen trainen nog. Nou ja, goed, dit waren dus die dames vorig jaar. Die dames openen vanmiddag uh, de hoorzitting. Uh, ze worden uh, ook gehoord door de Tweede Kamercommissie. En ja, uh, daarnaast komen natuurlijk ook de uitzendbureau zelf... en allerlei organisaties aan het woord. Maar geen individuele gevallen. En ik, Marcel en Lara, breng jullie vanochtend de mm -hmm. individuele gevallen. Ik heb afspraken met mensen hier ergens in de Randstad... die graag hun verhaal willen vertellen. Maar ja, dan wel anoniem. Ja. Veel geheimzinnigheid. Dus bij Mark Robin Visser vanochtend... het gaat over discriminatie in de uitzendbranche. Ja, dat geldt vooralsnog ook voor de A58. We hebben u gemeld dat die dicht is. Dat heeft te maken met een achtervolging en een schietpartij. Er is nog niet zo heel veel meer bekend. Wij praten u daarover bij en dat doen wij na half zeven. Dan praten we met de politie. Dan het filmfestival in Rotterdam. Rotterdam is vanaf vandaag weer het mekka voor filmliefhebbers. Het internationale filmfestival neemt de komende twee weken bezit van de Maastad. Het festival speelt zich niet alleen af in donkere bioscoopzalen. De wat meer avontuurlijke filmliefhebber kan met een speciale soundtrack op het hoofd... zijn eigen beelden van de stad schieten. Verslaggever Henrik Willem Hofs onderging deze ja, bijzondere ervaring. Zakje gekregen. Er zit een uh, hele goede koptelefoon in. Giel Huisman is van Soundtrack City. En daar zit een soundtrack op die jou uh, de film gaat doen ervaren. En moet ook wandelen, geloof ik. Ja. Er zit nog een kaartje bij. En uh, daar is de route aangegeven. Met ons mee gaat Kees Hin. U was in een heel ver verleden de assistent van uh, Bert Haanstra. Hij heeft ook heel veel films gemaakt. Ja. Waar gaat u op letten? Ik laat me onderdompelen in een andere wereld. Gaan we gaan weer rechts. We lopen een stukje over de Wilhelmina Pier. Met de, de hoge gebouwen, Hotel New York, achter ons. En op de oren de wind en het water. Ja, het is echt uh, alsof ik aan zee sta. Of dat er een uh, hele harde wind uh, hier, hier over de kop van Zuid gaat. Zoiets. The comeback! comeback en moeten de non existentie van leven Deze wandeling is a gemaakt door Katarina Jelar en uh, Matsyar Afrasiabi. Zij komt uit uh, uh, Servië en hij uit uh, Iran, start. maar ze wonen alle twee uh, in Rotterdam. Start. Ze willen eigenlijk duidelijk maken, tenminste zoals ik het heb begrepen... Uh, dat je uh, als, als een soort lichaam tussen die uh, grote uh, volumes van die flats... Dat je je tegelijkertijd heel nietig kan voelen, maar ook ja, heel machtig. Je probeert wel telkens beelden te zoeken die erbij horen. Door geluid kom je steeds op een andere plek. Dus door bepaalde geluiden lijkt het net alsof je een poort doorgaat, of een deur opent of weg naar de volgende deur. Ja. Hoe belangrijk is geluid bij film? Het is voorwaardelijk. Zonder geluid heb je geen film. Het is meer, zonder lucht kan je niet ademen, dus kan je niet leven. Je hoort het geluid je kijkt gelijk waar komt het vandaan. Dat heb ik ook. Je raakt plotseling heel bewust van geluid. Eigenlijk uh, Meestal uh, loop ik door de stad dan ben ik daar niet zo mee bezig. Maar nu wordt het allemaal onderdeel van die soundscape. Dat is eigenlijk wel heel uh, apart. Voor een filmmaker ging hier het geluid perfect samen, wat ik hoorde. En dan gingen ineens die, die, die liftjes omhoog en omlaag. Net alsof ze gewoon hieruit kwamen. Dus het was helemaal goed. Samensmelting. Ja, en, en die, die muziek die daarvoor zat, terwijl we naar die statige brug zaten te kijken, alsof die muziek eigenlijk het orgel, een orgel was bespeeld door de storm. En, en, en dat was ook een mooi moment. Vanaf morgen kunt u zelf een van die vier soundwalks, zoals ze heten maken, vanaf filmhuis. Lantaarn het venster in Rotterdam. Het NOS Radio 1 journaal sport. Nederlandse Waterpolo zijn bij de Europese Kampioenschap in Eindhoven uitgeschakeld. In de kruisfinale was Italië in een spectaculaire wedstrijd de beste na het nemen van strafballen. Volgens de kiepster Ilse van der Meijden miste oranje dit keer het geluk. Nee, ik denk, uh, we hebben echt wel een goede wedstrijd gespeeld. We hebben echt gewoon laten zien dat we veerkracht hebben. We zijn elke keer teruggekomen. Uh, we, ja, we maken echt nog de gelijkmaker in de laatste paar seconden. Dus weet je, dat is echt super knap van ons. En dan, ja, in de verlenging scoren zij weer. Scoren we, ja, weet je, het ging heen en weer. En dan verlies je met penalties. En ja, dat is natuurlijk, uh, ja, verlies is altijd kut. Maar zo is het echt uh, nog tien keer kutten. Dus, ja, dat is vervelend. Vier jaar geleden troffen beide teams elkaar bij de Olympische Spelen van Peking. Toen bereikte Oranje de laatste vier dankzij strafballen. In Eindhoven bouwde Italië snel een voorsprong op... en daardoor liepen de Nederlandse vrouwen lange tijd achter de feiten aan. Toch hielden ze zichzelf in de race, haar voerster Jasmin Smit. Ja, en uh, nou ja, op een gegeven moment kwamen er ook voorbij. Dus toen had ik het gevoel van, nou, misschien is dit het moment dat we nu door moeten drukken. Alleen toen kan ik hun ook een compliment geven, maak ze een aantal hele mooie doelpunten en bleven ook cool. Dus, maar. Ik denk dat we gewoon vandaag wel goed gespeeld hebben en dat we elke keer hebben aangetoond dat we gewoon elke keer terug in de wedstrijd kunnen komen. Ook al kwamen we achter, liet ons kop niet zakken, we gingen gewoon door. En daar ben ik wel erg trots op, alleen is het natuurlijk wel echt super zuur dat je dan naar penalties uh, toch niet doorgaat. Sprake van een aardverschuiving in de Nederlandse sport. Tijdens een extra ledenvergadering van de sportkoepel NOC-NSF... is besloten dat het geld op een andere manier verdeeld gaat worden. Van de ongeveer 50 miljoen euro... zal voortaan meer geld naar de topsport gaan. Het aantal ondersteunende programma's wordt dan gehalveerd. Meer dan gehalveerd zelfs. En bovendien heeft NOC-NSF een lijstje gemaakt van acht medaillesporten. Paardensport, zwemmen, schaatsen, zeilen, hockey, wielrennen, roeien en judo. Topsportmanager van NOC-NSF Jeroen Bijl. Als we gewoon kijken wie hebben de medailles gehaald... dan is 96% van de medailles sinds 1950 door die acht bonden gehaald. Dus die zijn ook eigenlijk buiten de discussie. Maar dat is niet het lijstje waar al het geld heen gaat. Dat zijn er veel meer. Want het zou ook stom zijn als we alleen maar op die acht bonden alles inzetten. Want er zit ook potentie in sporten als beachvolleybal... Uh, triathlon in de toekomst. Uh, nou ja, zo kan ik er nog een heleboel noemen. En we kijken echt naar, nogmaals, is, zien zij het zelf? Hebben ze een ambitie om het als een vak te zien? Uh, is er een potentie op presteren? Dan gaan we kijken, van uh, gaan we het financieren. Ja, geruststellende woorden van Jeroen Bel toch maken sommige bonden zich zorgen dat er alleen maar naar medailles gekeken gaat worden. Voorzitter uh, Marcel Wintels van de Wieler Unie. Is er niet een te sterke focus op Olympische sporten, Olympische medailles? Elke sport doet ertoe, elke discipline doet ertoe. Dus wat we denk ik in de uitwerking moeten doen met elkaar is zorgen dat alle sporten, alle disciplines... dat geldt niet alleen voor het wielrennen, dat geldt ook voor bezwaren die geuit zijn door andere sportbonden... dat alle sporten ertoe blijven doen. Ook voor de individuele sporter verandert er wat. Een sporter moet in de toekomst tenminste 250 dagen per jaar met trainingen en wedstrijden bezig zijn om geld te krijgen. Vooral niet-olympische sporten als korfbal en je de boel vallen hierdoor buiten de boot. Maar topsportmanager Jeroen Bijl wil nog geen man en paard noemen. Nou, ik, ik, ik heb me voorgenomen om geen uh, programma's te noemen. Omdat 2012 het jaar is dat uh, ze de plannen en, uh, en dergelijke in kunnen dienen. Maar ik, ik, ik ga wel toegeven dat dat soort programma's het heel moeilijk gaan krijgen. Want ik zie Midget Golf niet snel 250 dagen per jaar gaan trainen... en uh, uh, aan dat soort voorwaarden voldoen met talentontwikkeling. Daar heb je gelijk in. Maar ik ga ze niet nu bijvoorbeeld afschrijven. En OC, NSF hoopt door de nieuwe verdeling van geld... weer bij de beste tien landen op de zomerspelen te gaan horen. Bij het toernooi om de Afrika Cup... heeft Ghana met 1-0 gewonnen van Botswana. Hebben het uiteraard over voetbal. De hoofdrol was hier voor John Mensah, de verdediger van Olympique Lyon. Maakte niet alleen de enige treffer. Hij was ook de eerste speler bij dit toernooi... die met een rode kaart van het veld moest. In de tweede wedstrijd van groep D won Mali met 1-0 van Guinea. Radio 1, het NOS-journaal. Al zeven. hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Op de A58 in Zeeland is een achtervolging geëindigd... met een schietpartij tussen de politie en de inzittenden van een auto. Twee van de drie verdachten zijn gewond geraakt. De politie zat de auto achterna. Uh, op Zuid-Beverland is de A58 in beide richtingen dicht. Zometeen veel meer erover in deze uitzending. President Obama heeft vannacht in zijn State of the Union vooral gesproken over de economie. In zijn jaarlijkse reden uh, zei hij dat het Amerikaanse belastingstelsel moet worden hervormd... zodat de allerrijksten niet langer minder hoeven te betalen dan de hardwerkende middenklasse.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 En de burgemeester van Leeuwarden waarschuwt voor vechtsportgala's van loesje-organisaties. Hij zegt dat omdat hij niet heeft kunnen voorkomen dat er zaterdag in Leeuwarden een kickboxgala is dat eerder is geweerd in Amsterdam. Daar zouden criminelen bij betrokken zijn. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is momenteel bewolkt en er valt vooral in het westen van het land soms wat regen. De bewolking en regen horen bij een warmtefront dat vandaag langzaam van west naar oost over het land trekt. Misschien dat in het uiterste oosten de zon vanochtend nog even tevoorschijn komt... maar veel zal het niet zijn. Het is op de meeste plaatsen de hele dag bewolkt... en van tijd tot tijd regen en motregen. In het midden en oosten van het land kan soms ook wat natte sneeuw vallen. De temperatuur komt vanmiddag uit op 4 graden in Groningen... en 6 graden in Zeeland. Daarbij staat een zwakke tot matige wind... windkracht 2 tot 4 uit het zuidoosten. In het waddengebied is de wind vrij krachtig tot krachtig... windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en regenachtig. De temperatuur daalt naar 4 graden in het zuidwesten en 1 graad in het noordoosten van het land. Ook morgen, donderdag, blijft de bewolking het weerbeeld bepalen... en wordt een flinke periode met regen verwacht. De wind draait tot meer naar het zuiden... en de maxima komen tussen 5 en 8 graden uit. ANRB Verkeersinformatie. Er staan files op de A7 hoorn richting Zaandam... bij de Afritweide Wormer, 2 kilometer. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Bij Delft-Zuid staat 3 kilometer file en er zijn twee rijstroken dicht... De 58 wordt het dan in het nieuws: Vlissingen-Bergen op Zoom is in beide richtingen voorlopig dicht. Vanuit Vlissingen is de weg dicht vanaf de afrit Schavem Polder tot aan Rijland. Omleidingsroutes zijn aangegeven met U13. De andere kant op vanuit Bergen op Zoom is de afsluiting vanaf Rilland. en daar loopt de omleiding via de route U12. Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountants. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl. Het gebruik van taal is net zo vanzelfsprekend als ademen. Kinderen leren het met het grootste gemak. Ons denken en onze waarneming wordt volledig beheerst door taal. Maar hoe leren we dat eigenlijk? Labyrinth kijkt naar taal en ons brein. Vanavond om vijf voor negen, Nederland 2. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U heeft het gehoord, de snelweg A58 in Zeeland is afgesloten... vanwege een schietpartij op de snelweg. De weg is dicht tussen de afritten Rilland en Ierseke. Nu aan de telefoon Mirja Vis van de politie Zeeland. Meneer Vis, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u ons vertellen, wat is daar gebeurd? Nou, inderdaad is de A58 daar afgesloten. Vannacht hebben wij daar uh, met een actie van het arrestatieteam drie verdachten kunnen aanhouden en bij die aanhouding uh, is inderdaad geschoten. Klopt het mevrouw Vist dat het landelijk arrestatieteam is ingezet? Of? Ja, dus het arrestatieteam is er inderdaad bij ingezet... om deze drie verdachten te kunnen aanhouden. Mm, dat doet u niet zomaar? Dan zijn het, gaat het om grote jongens, kan ik mij voorstellen. Dat uh, doe je inderdaad niet zomaar. Ik kan over de aanleiding op dit moment nog niet veel vertellen. Dat komt later op de dag. Maar inderdaad, het is al noodzakelijk geweest... dat het arrestatieteam daarbij uh, ingezet werd... Mede in verband omdat wij uh, uh, het beeld hadden dat zij vuurwapengevaarlijk waren. En dat is ook uiteindelijk gebleken. Uh, drie van de verdachten zijn aangehouden. Daarbij is geschoten en er zijn ook de drie verdachten gewond geraakt. Mm. Bent u ze zo zomaar tegen het lijf gelopen of uh, was u ze al op het spoor? Nou, dat is dus een van de dingen die we later op de dag naar buiten kunnen brengen. Maar op dit moment kan ik daar helaas nog niet zoveel over vertellen. U geeft aan, ze bleken inderdaad vuurwapen gevaarlijk. Daaruit concluderen wij dat ook de uh, achtervolg geschoten hebben? Nou, op het moment van de aanhouding uh, is, uh, zijn de vuurwapens gebruikt. En was het noodzakelijk om in ieder geval door, om de aan te kunnen houden de mensen uh, ja, te verwonden. Zijn er mensen getroffen door kogels? Of is er iets met de auto gebeurd? Is er een ongeluk gebeurd? Nou, daar zijn we er ook op dit moment nog een politieonderzoek naar aan het doen. Dus als daar meer duidelijkheid over komt, dat verwacht ik ook in de loop van de ochtend, dan kunnen we daar ook meer over vertellen. Is er aan uw kant iemand gewond geraakt? Nee, gelukkig is er aan onze kant niemand gewond geraakt. Uh, en uh, dus de inzetten in zijn die, op die manier wel goed verlopen. Wat gebeurt daar nu op die A58? Nou, de weg is dus inderdaad dicht om ja. uh, enerzijds te kijken van wat is er nu precies gebeurd, uh, wie heeft er precies geschoten, hoe is dat gegaan. En daarnaast is het altijd standaard als de politie uh, moet ingezet worden en moet gieten dat ook de Rijksrecherche daar onderzoek doet. Dus het is belangrijk dat we alle sporen kunnen vinden om precies in kaart te brengen wat er is gebeurd. En aan beide kanten is hij dicht hè? Aan beide kanten is die dicht. Dus de verkeersdrukte die, uh, verwachten wij ook. En daar hebben wij ook maatregelen opgenomen. En die verkeersdrukte zal minimaal tot 12 uur duren. Goed. Hartelijk dank voor uw toelichting, mevrouw Viss. En zodra u meer kunt melden, horen we dat graag. Meja Viss van de politie Zeeland, hoor u. Dan naar Amerika. Een presidentiële verkiezingstoespraak. Zo klonk Obama's derde State of the Union, die hij zojuist heeft uitgesproken. Obama legde de nadruk op de economische successen die hij heeft behaald. En de maatregelen die hij wil doorvoeren om de regering efficiënter te maken. Hij valt zijn republikeinse tegenstanders aan. Nu de presidentsverkiezingen eraan komen. Maar hij stuikt ook de hand na een jaar van bittere politieke confrontaties in Washington. Steekt hij zijn hand uit. Correspondent Wessel de Jong bekeek Obama's toespraak in het congres. Mr. Speaker. United States. Last month I went to Andrews Air Force Base and welcomed home some of our last troops to serve in Iraq. Teamwork of America's armed forces. At a time when too many of our institutions have let us down, they work together. Imagine what we could accomplish if we follow their example. De speech begint met een uithaal naar het onpopulaire congres. Als dat nou zijn een voorbeeld zou nemen aan het leger, door onderling samen te werken, dan zouden we zoveel meer bereiken, zegt Obama. Afstand nemen van het permanent vechtende congres, dat wordt een van Obama's belangrijkste strategieën in dit verkiezingsjaar. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk de economie. Waarschijnlijk wordt dit Obama's verkiezingsslogan: An economy built to last. where hard work pays off and responsibility is rewarded. Een duurzame economie waar de gewone man die hard werkt beter van wordt. En waarin niet langer wordt gegokt door bankiers met andermans geld. Dat is wat Obama dan later allemaal nog uitlegt. Maar de president moet de kiezer er wel van zien te overtuigen... dat alles wat hij al gedaan heeft ook werkt. In de zes maanden voordat ik took office... we we nearly 4 miljoen jobben. En we lost another nog 4 miljoen... voordat onze in full effect Those Dat zijn de But Maar zo zijn deze. In de laatste 22 maanden hebben bedrijven meer dan 3 miljoen banen gecreëerd. Onder mijn voorganger Bush gingen er 4 miljoen banen verloren. En dat ging onder mij nog een tijdje door. Maar feit is ook dat de afgelopen twee jaar er bijna 3 miljoen banen bij zijn gekomen. Sinds eind jaren 90 schept het Amerikaanse bedrijfsleven weer banen dat is de belangrijkste hoop van Obama. Cijfers die weer de goede kant op gaan. Zodat zijn politieke tegenstanders de nog altijd hoge werkloosheid... in het najaar niet tegen hem kunnen gebruiken. En dus ook niet zijn herverkiezing in gevaar kunnen brengen. Ik denk dat veel Amerikanen nu hetzelfde denken... In dit verkiezingsjaar gebeurt er helemaal niks in Washington. En neem het eens kwalijk. Dan zet Obama weer de aanval in op het congres. En de in zijn ogen onwillige republikeinen. With or without this Congress, I will keep taking actions that help the economy grow. But I can do a whole lot more with your help. Because when we act together, there's nothing the United States of America can achieve. Ik zal doorgaan met mijn maatregelen, met of zonder jullie. Maar met jullie gaat het beter. En is er niets dat de Verenigde Staten niet aan kan. Een bijdrage van correspondent Wessel de Jong bekeek dus Obama's toespraak in het congres. We zullen later, doen we even na zevenen, nog even doorpraten met Wessel hierover. Straks dan. Uh gaan we praten over um, de uitzendbureaus. Ja, precies. Nu gaan we het hebben over de gedichtenwedstrijd juist. We moesten even zoeken. De Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Daarvoor zijn ruim 10.000 gedichten ingestuurd. En er won een Vlaming. David Troch schreef volgens de jury het beste gedicht... en kreeg gisteravond in Amsterdam een cheque van 10.000 euro. Hij won de prijs voor zijn gedicht Wij Waren Geen Jongens. Wij hadden vaders. Wij waren zonen. Het volstond niet dat wij driemaal daags spek en spinazie vraten. De hemdsmouwen moesten omhoog. Wij moesten tonen hoe hard wij de spieren in onze bovenarmen op konden spannen. Wij zweten als zwijnen, groeven bloederige kloven in onze handen. Vroeten in het stof waarin onze voorvaderen al jaren liggen te liggen. En kregen het vuil amper onder onze vingernagels vandaan. Wij moesten voelen met wat wij tussen de benen geboren waren. Jongens, maar hadden niet eens een eigen kamer... waar wij voorover gebogen met opgetrokken knieën... en met de neus in andere werelden zaten. Wij ondervonden aan den lijve dat doordringende boerenstank... je harder in het gezicht kan slaan dan wat vuistdikke boeken. Gefeliciteerd, David Troch. Voelt het daar nou extra goed om hier als Vlaming te winnen? Wel, ik uh, wou eigenlijk nog aan de jury vragen, maar dat ga ik zo meteen doen. Um, of de Vlamingen volgend jaar nog wel mogen meedoen. Uh, omdat het niet alleen uh, de eerste prijs, maar ook de derde prijs naar een, naar een Vlaming is gegaan. Dus, uh... Eerder hoorde ik de jury over dit gedicht... toen ze nog niet wisten welke naam aan vast had, want er is uh, anoniem gejureerd. En toen zei ze, nou, dit is een uh, Hollander... het gaat over de Hollandse gronden... en het is een ouder iemand. En volgens mij bent u niet zo oud. Uh, ik word dit jaar 35. Um, ik ben natuurlijk ook geen Hollander... maar ik denk dat het thema dat ik beschreven heb in het gedicht... Um, net zo goed door een Pool of een Tsjech... of een Canadees of wat dan ook zou kunnen geschreven zijn... Uh, ook, ook wij hebben het, het verschil tussen het, het harde boerenleven... Uh, en, het, en het culturele en het, en het, het botsen soms tussen die uh, twee dingen. Meer dan 10.000 inzendingen, Ramzi Nasser, de juryvoorzitter. Dat was een hele klus. Ja, en uh, die klus is ons iets makkelijker gemaakt als jury... omdat uh, uh, redactieleden van A Water het, het, het literaire tijdschrift hebben... 10.000 gedichten moeten lezen. Op een gegeven moment gaat het wel over moeten. En uh, wij hebben er 100 mogen lezen. En dan is het echt nog fijn en leuk. Maar 10.000 is een hele hoop. Wat zijn de thema's die opvielen? Thema's die opvielen dit jaar waren veel jeugdherinneringen. Heel veel jeugdherinneringen. Uh, mensen die... de ja, het genot van de jeugd uh, beschrijven. En ja, waren daar... jullie iets minder gelukkig mee als jury? Nou, ik, uh, ja, ik heb daar in mijn juryrapport toch wel iets van gezegd... omdat uh, zoiets moet een aanleiding zijn. Daar begint het pas bij de jeugdherinnering... of bij een scherpe observatie... of bij een afgeluisterd gesprek... of bij een tekst die je ergens hebt zien staan. Dat is niet het gedicht. Dus wat er in jou opkomt als herinnering... Uh, dat, dat is een observatie, dat is een begin. Een beginpunt om dan de taal te laten overnemen. En dan moet je werken. Dan moet je, ben je niet meer alleen op je herinnering aangewezen, maar op je verbeelding. En dat is wat, een punt dat ik wilde maken. Je verbeelding, daar schrijf je mee. En vooral met de taal. En nu? Champagne op de poëzie? Oh ja, veel champagne. <laughs> op de poëzie, maar op dit moment op alles. Ik ben zo ontzettend moe en kapot. Uh, maar ik ben heel gelukkig met uh, deze avond. Het ging heel goed. En ja, als je, als je gewoon die zaal vol ziet, het enthousiasme van 100 mensen... Die, uh, nou ja, honderd mensen, honderd gedichten, zo moet ik het zeggen. 100 gedichten die gewoon gelukkig hier zijn, apetrots... en die weten, ik kan een gedicht schrijven en ik, uh, ik zit hier toch maar mooi. En dan die twintig mensen hier en dan nog eens de top drie uh, bekronen. Ik vind het iets dat het maakt je alleen maar heel gelukkig dus Rusland maakt zich op voor een harde verkiezingsstrijd, hoorde zo onze correspondent erover. Eerst maar eens even naar Wijnand Zwaan, met natuurlijk die afsluiting hè, van de A58, Wijnand. Niet Zeeland, want uh, ja, dat gaat zeker voor problemen zorgen. Van, uh, vanwege de schietpartij afgelopen nacht is de A58 voorlopig in beide richtingen dicht. Waarschijnlijk tot het middaguur. Vanuit Vlissingen is de afsluiting vanaf de afritsstraat van Polder. Omleiding staat aangegeven met u 13. Maar we zien nu al dat het op de omleidingsroute flink vastloopt. De andere kant op is de afsluiting van de A58 vanaf de afrit Rilland. En daar staat een omleiding aangegeven met de borden U12. Nou, dat is niet het enige wat er speelt op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Er is morgen vroeg een ongeluk gebeurd bij Delft-Zuid. Er staat 5 kilometer fieden. Er ligt nu olie op de weg en er zijn maar twee rijstroken open. Wat verwacht je verder nog voor de ochtendweinigd? Nou, normaal gesproken verloopt de ochtendspits op de woensdag niet zo heel erg druk. Zo'n 100 kilometer file. Nou, nu met al die problemen op de weg, ook op de A58, zal het wel wat meer worden. Rond half negen ongeveer 150 kilometer file. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lara Rentse en Marcel Ooster. De Russische premier Vladimir Poetin lijkt niet van plan toe te geven aan welke eis van de demonstranten in zijn land dan ook. Over vijf weken zijn de presidentsverkiezingen en Poetin wil dan voor de derde keer de baas worden van het grootste land ter wereld. Gisteren besloot de kiescommissie dat een van Poetins uitdagers niet mee mag doen aan die verkiezingen. En zo komen er steeds meer berichten waaruit blijkt dat de Russische premier voor een harde lijn kiest. Nou, Aan voor praten we met onze correspondent in Moskou, Kisha Hekster. Kisha, uit wat voor berichten blijkt dat dan? gisteren dus het bericht uh, inderdaad dat Grigori Javlinski niet mee mag doen aan de verkiezingen omdat hij gesjoemeld zou hebben met handtekeningen die nodig zijn voor deelnemen, deelname aan de verkiezingen en uh, dat betekent ook dat Javlinski geen waarnemers mag sturen naar de presidentsverkiezingen en nu is ook bekend geworden dat de Russische machthebbers opnieuw een andere waarnemersorganisatie het leven zuur maken en dan gaat het om de club Golos stem betekent dat in het Russisch, die duizenden waarnemers stuurde naar de parlementsverkiezingen in december die ook op uh, grote schaal voorkwamen fraude vaststelde en op film vastlegde... kan je je misschien nog wel herinneren, die filmpjes. Daar zag je dat uh, voorzitters van stembureaus zelf de stemformulieren invulden. En nu heeft die organisatie Golos een brief gekregen... waarin de huur opgezegd wordt per 1 februari, dus uh, over een paar dagen al... en waarin gedreigd wordt dat de elektriciteit in het pand afgesloten zal worden. Allemaal zogenaamd in verband met verbouwingen... maar volgens Golos natuurlijk om druk uit te oefenen... om te stoppen met hun waarnemersactiviteiten. Waarom maken ze het die organisatie zo lastig en zo'n Javlinski ook? Hebben ze echt iets te vrezen van hè? Dat is het gekke. Ze hebben eigenlijk niets te vrezen. Poetin uh, heeft zelf ook gezegd dat hij helemaal geen herhaling van 4 december wil. Daarom heeft hij uit voorzorg maar liefst 200.000 webcamera's aangeschaft. Die worden opgehangen in stemlokalen. Dan kan iedereen online het verkiezingsproces uh, bekijken... En dan kunnen de Russen zelf zien dat hij op een eerlijke manier gekozen gaat worden. Opnieuw als president, dat is althans het idee. Dus het lijkt erop dat Poetin die waarnemers en Javlinski... eigenlijk zo dwarszit uit wraak voor wat ze in december aan het licht brachten. Uh, juist vandaag opent Golos, die organisatie, een uh, nieuwe website. waar je fraude kan melden. bij de presidentsverkiezingen die er aan zitten te komen op 4 maart. En al die openbare negatieve aandachten. daar heeft Poetin blijkbaar toch niet zo'n trek in. Daar lijkt het op. Hij wil laten zien wie er echt de baas is in Rusland. En dat is hij. en geen clubjes die hem beschuldigen van fraude. Ja, Kiesa, daar horen we uh, niet zoveel meer van. Die demonstraties hè, Die zijn ook uh, voor een groot deel verdwenen. Is het enthousiasme bij de, protestanten, bij de demonstranten ook een beetje weg? Nee, zeker niet. Er wordt niet gedemonstreerd omdat het hier heel koud is, min 20, maar er is een groot protest aangekondigd voor 4 februari, dus over anderhalve week, precies één maand voor de presidentsverkiezingen. En dan moet duidelijk worden dat de Russen nog steeds heel massaal hun eisen om nieuwe eerlijke verkiezingen en geen nieuwe termijn voor premier Poetin als president dat die kracht willen bijzetten. Kiesje Hekster in Moskou. 12 minuten voor zeven is het. We gaan gelijk door naar Mark Robin Visser. De Tweede Kamer houdt vandaag een hoorzitting over discriminatie door uitzendbureaus. Er is veel over te doen geweest. Uh, Mark Robin, jij spreekt vanochtend met, met mensen die dat aan hun lijve hebben ondervonden. Ja, uh, dat zijn uh, een aantal mensen die ik vanochtend ga bezoeken... Uh, die liever niet met uh, naam en toenaam op de radio willen... maar die wel graag hun verhaal willen vertellen. En ik zit nu aan tafel uh, met mijn eerste kandidaat van vanochtend. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wat kunnen wij uh, over jou uh, vertellen? Uh, je werkt in de administratieve hoek. En je hebt onder meer bij het UWV uh, gewerkt, ergens in Nederland. En ook bij verzekeringsmaatschappijen. Kan jij eens iets vertellen over voorbeelden van discriminatie die je in je werk bent tegengekomen? Ja, natuurlijk. Uh, ik had een aantal jaren geleden uh, een vacature gezien, uh, mijn metrokrantje. Dus ik besloot uh, om uh, op het bedrijf te bellen. Ik bel het bedrijf op en toen kreeg ik te horen dat uh, de vacature was al verveeld dus toen besloot ik... Uh, uh, ik vond het heel erg verprand, uh, opmerkelijk. Dus uh, ik dacht van ja, ze hebben net een, een vacature in, uh, in een metrokrantje uh, krantje gezet. En het is nu al verveeld. Dus ik besloot twintig minuten later nogmaals hetzelfde verhaal te, uh, te vertellen. En, uh, ik gaf... Met een andere naam dus. Een andere naam, een Nederlandse naam. En toen mocht ik wel mijn uh, cv en uh, sollicitatiebrief uh, sturen. Dus ik vond dat heel erg uh, opmerkelijk. Een ander voorbeeld is, ik werkte inderdaad bij zo'n hele grote uitkeringsinstantie. <laughs> en um, ik zat dan op de afdeling uh, ww. En wat ik uh, vaak zag is dat uh, hele afdelingen werden dan ontslagen. En toen zag ik uh, vaak dat mannen sowieso meer verdienden dan vrouwen. En wat ik ook uh, opmerkelijk vond is dat uh, allochtonen minder verdienden dan autochtonen. Jij had dus inzage in WW-aanvragen. En je kon dus aan de namen van de mensen zien. of ze van Nederlands of van buitenlandse afkomst waren. En jij was nieuwsgierig? Ik, uh, ik heb een onderzoekende geest. Dus dan ga ik zeg maar, dingen bekijken. En ik werkte daar een aantal jaren. En toen zag ik dat patroon zeg maar, continu terugkomen. En dat het van... Niet alleen mannen en vrouwen. Er zit een verschil tussen mannen en vrouwen. maar ook tussen autochtonen en allochtonen als het om inkomen gaat. Dat heb jij daar gezien? Daar heb ik. Ja, inderdaad, dat heb ik uh, gezien. ja, Klopt. Zijn er ook mensen in jouw omgeving met wie je hierover uh, over praat? Uh, nou, niet echt. Ik uh, vertelde een paar keer aan mijn uh, vriendin en uh, mijn broertje. En zij vonden het ook best wel opmerkelijk dat dit uh, gebeurde. Je wilt nu je verhaal wel op de radio vertellen, maar je wilt liever niet, uh, niet herkenbaar zijn. Straks is er in Den Haag vanmiddag een hoorzitting over dit onderwerp. Denk je dat dat enig zin heeft? Nou, niet echt. Waarom niet? Um, dit gaat nog echt een aantal jaren duren, want hier twee voorbeelden die ik zeg maar noem. Um, ja, hoe zou ik het zeggen? Het gaat zeker een aantal jaren duren voordat het zeg maar stabiliseert. Ja. Dus misschien nog twee, drie generaties of zo. Ah. En dan pas kan je zeggen van, uh, uh, dat, het, uh, dat het goed zit. Hoe gaat het ondertussen met jou? Heb je werk of ga je wat... Uh, nou, kan je daarover zeggen? Ja, ik kan er niet veel over zeggen, maar ik ben in ieder geval voor mezelf uh, gestart. En ah. ik denk dat ik daar wel meer succes zal hebben. Veel succes daarbij. En bedankt voor je verhaal. Oké, okay, bedankt. Zacht minuten voor zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Vlaanderen gaat het deze week nergens anders meer over. Het wereldkampioenschap Veldrijden. Komend weekend aan de kust in Kokseide. Het zand waar alleen de specialisten uit de voeten kunnen. In 1994 was het een Belg die in Kokseide de wereldtitel greep. Paul Heijrijgers, tegenwoordig co-commentator bij de Vlaamse televisie. En zo opende de sportuitzending van onze Zuiderburen 18 jaar geleden. Goedenavond, welkom bij Sportweekend. Mijn naam is Paul Rijgers en ik ben wereldkampioen veldrijden. Zijn er nog wel eens dagen dat je niet herinnerd wordt aan dat WK en Kokzijde? Uh, zeker de laatste weken niet. Dus uh, dat is continu dat, uh, dat daar mensen me over aanspreken en uh, al hetgeen uh, dat er geweest is, wordt dan uh, naar boven gehaald. Herreigers voelt dat er niet mag getwijfeld worden en gaat alleen op zoek naar Groenendaal. Maar pas halverwege de voorlaatste ronde rijdt herreigers naar het wiel van de Nederlander. Een ongebruikelijk schouderklopje is een beloning. Erop en erover hopen de Belgische supporters. Helemaal niet. Herreigers blijft rustig aan het wiel plakken. Het was het gouden moment hè, toen, in het zand. Voor ons wel. En ook, ook voor Richard denk ik dat hij daar perfect mee kan leven of, of heeft mee, om, mee leren omgaan. Dus uh, ook uh, Richard geniet daar eigenlijk van mee van, uh, van het succes dat die dag eigenlijk uh, ja, ten tonele werd gespreid. Reigers countert gevat en plaatst een venijnige tegenaanval. De tien jaar jongere Groenendaal heeft de ganse wedstrijd vooropgereden en heeft niet meer de kracht om aan te pikken. Het waren nog mooie tijden ook voor de Nederlanders, hè? want we deden toen nog mee. Er is op dit moment geen sprake van. Ja, maar dat komt toch, hè? dus ik zou nog niet wanhopen. Dus bij de vrouwen heb je de macht al in handen. Bij de belofte met Lars van den Haar gaat het er ook al bijna op zijn. Dus, uh, en hetgeen dat daar nog achter komt, die generatie van Van den Haar... die gaat dus binnen de kortste keren ja, het, uh, de aansluiting wel vinden... Ik kan me voorstellen dat het voor jullie, voor de Vlamingen, ook veel prettiger is als die concurrentie er is. Natuurlijk, wij, wij roepen daarvoor hè, dus, uh, om, om concurrentie. Dus, maar als het er dan echt om draait, dan ben je toch altijd wel blij dat het, uh, dat het gewonnen wordt door een landgenoot. Dus maar uh, het zou de sport, willen we de sport redden, moet het internationaal sterker gaan worden binnenkort. Wat maakt Kokzijde, dat wereldkampioenschap, het parcours, anders dan eigenlijk alle andere WK's die we de afgelopen jaren hebben gehad? Ja, dat is nu eenmaal dat zand dat daarover oordeelt. Dus dat zand is baas in crossland, zal ik maar zeggen. En dat is raar, dus iedereen kan daar niet door. Dus er zijn er mensen dat daar, of crossers die het daar bevreesd voor zijn. En er zijn er die het daarop kikken. Dus het grootste deel van de Belgen is daar razend gekennen. Ja, want er zijn weinig crosswedstrijden op het zand. De zand is echt een unicum. Zand is vrij raar te vinden, dus het is ook daarom vrij uniek omdat de Belgen het eigenlijk naar hun hand kunnen zetten. Dus, want blijkbaar de buitenlanders hebben het daar nog moeilijker mee. Het is een tien op tien dat je daar moet halen in het zand. Hè. Het is niet maar ene keer er is succesvol doorrijden. Nee, nee, Het is iedere keer opnieuw. Want alles wordt daar afgestraft. Dus maar die week, psychologie gesproken. Dus de week die nu komt, ik denk dat die veel belangrijker is dan de dag zelf. Ja, wat gebeurt er in deze week? Wat doen die mannen? Ja, dat is een, een hoop pesterijen, hè, zal ik maar zeggen. Hè. Dus de kranten die dat met verhalen komen, tv, radio. Dus iedereen heeft wel iets om de anderen nerveus te maken. Dus, en dat zal nu niet anders zijn. Dus uh, misschien komen er ook weer ineens nieuwe tubes op de proppen. En, en als je die dan hebt, ben je natuurlijk in de wolken. En als je die dan weer niet hebt, dan is dat weer ruzie op, of psychologisch ten ondergaan. Het NOS Radio 1 Journaal, de ochtendkranten. Veel zorg die wordt aangeboden in de nieuwe kinderpolies in ziekenhuizen is overbodig. Dat zegt de jeugdartsenkoepel AJN in het Algemeen Dagblad. Het gaat dan om populaire klinieken voor heilbabies, overgewicht en allergieën. Volgens Lucie Smit van de jeugdartsenkoepel kunnen de artsen bij de Centra voor Jeugd en Gezin dezelfde behandelingen aanbieden. Maar dan efficiënter en ook nog beter. Bovendien zou de zorg bij de ziekenhuispolies onnodig duur zijn. Maar daar merkt de patiënt dan niks van, want de zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Webwinkeliers zijn woedend over de vierde internetstoring op rij bij ING. ING-klanten konden gisteren en vannacht hun aankopen lange tijd niet via internet afrekenen. Volgens de branchevereniging van online winkeliers thuiswinkel.org Kost dat de winkeliers miljoenen per dag. En die schade is niet op de bank te verhalen, staat in de Telegraaf. ING heeft zijn zaakjes volgens Thuiswinkel.org niet goed op orde. Maar ook Rabo en ABN Amro te vorig jaar met storingen. De woordvoerder van ING zegt dat een oprecht excuus aan, de aan klanten op zijn plaats is. Nederlanders zitten samen met de Denen het vroegst aan tafel van heel Europa. Het liefst zitten we al voor zes uur s avonds aan het avondeten... om precies te zijn om tien over half zes. Blijkt uit een internationaal onderzoek van online bestelsite Just Eat... waarover het AD schrijft. Spanjaarden gaan gemiddeld als laatste aan tafel, zo rond tien over half negen. En volgens het Nederlands Centrum voor Volkscultuur eten we zo vroeg... omdat we in de jaren zeventig smiddags nog warm aten. En daar kregen we dan vrij voor van de fabriek. En dan konden we met gemak drie gaan. Verorberen. Op dit moment ligt dat even anders. En Nederlanders willen nog wat aan hun avond hebben... om dingen aan het huishouden te doen of om te sporten. Dan heerst er volgens de Telegraaf een ware tassenoorlog op Schiphol. De reizigers moeten de bekende gele boodschappentas... Sea by fly voor hun belastingvrije aankopen straks mogelijk missen. Vliegmaatschappijen dreigen namelijk met een boycott... omdat ze, naar eigen zeggen, niet meeprofiteren van de enorme winsten... die de luchthaven over hun rug maakt met de winkels en de parkings. Barin, waarin KLM, Transavia, Arcafly en buitenlandse airlines zijn verenigd... verspreidt deze week uit protest een blauwe tax-free tas... met veelzeggende kreet no-fly. No see, no buy. Volgens de vliegtuigmaatschappijen... zorgen zij ervoor dat passagiers op Schiphol geld uitgeven... met parkeren en winkelen. En ze zijn ook boos dat de tarieven die ze aan Schiphol moeten betalen... ook nog eens omhoog gaan. Onacceptabel, volgens Baarding. Een groot voordeel van de Volkswagen-dealer is... juist...